De van is nu overal te horen en pak is eens flink uit. Alle luisteraars van Counterpoint ontvangen deze kerst en nieuwjaar niet alleen in muzikaal gebaar, maar ook een bruisend helder geluid. De wind blaast buiten gure kou. De kerstman is hard aan het werk. En de sterkste van de Randstad pakt iedereen in. Want dit is Amsterdams geluidsextase. Nu, elke dag, live vanuit de hoofdstad. Krachtiger dan ooit. Je draait aan je radio en opeens heb je een station dat eruit knalt. Counterpoint. counterpoint. Hi Freak FM. It, it's coming up to you. It is fast. It's Counterpoint FM in Amsterdam. Counterpoint FM. Counterpoint FM. Op ieder moment gebeurt het. Vanaf het allerhoogste niveau, teletransformeren miljarden ondeelbare digitale deeltjes je radio binnen. Je ontvangt ze met een positief gevoel, want de deeltjes zijn emotioneel geladen. Dit is Counterpoint. Ah, Freak FM. Counterpoint. My Freak FM. One nu dan mag je jezelf feliciteren, want dan heb je de kerst van 2000 weer doorstaan met al die vreselijke familie. En zeg nou zelf, je vindt dat ook vreselijk. Laten we eerlijk zijn, laat eerlijk zijn. Ik heb er mezelf niet zo heel veel last van, dus ik heb, godzijdank, erg veel kunnen draaien. En uh, het, het, het leuke voor ons ook is dat we over een vijf minuten ook kunnen zeggen van, we hebben in ieder geval de kerst gehaald. En, uh, hoe dan verder gaat, nou, wie dan leeft, wie dan zorgt Oké, okay. nog even voor het Tijd uh, van 11 uur, Lorenzo Smit Eindelijk weer eens een keer op de radio met Angel En die S best band van de CD uh, One of Many Nights, Sometimes I Wonder De openheid om 11 uur Terry Wales uit 84, vanaf de CD Just like dreaming and I'm giving all my love to you En dit dan Oh jee, en dit dan Fertile grounds and let the mind blow FM at hotmail.com Counterpoint, Counterpoint FM hapenstaatje at hotmail.com fem, um, homma uh, um, omal uh, cliché te doorbreken. the mind blow. Ook hadden we nog op eh uh, de 923 Phil Perry and Mind Blowing afkomstig van de uh, CD One Heart One Love. Kennen you deze nog? Die <laughs> hooi dingen. Natuurlijk kunnen we never deze. Busted, but you never trusted me from the get go when i bet your friends. Wanna come in between and then send me back to when i was your friend. Huh, but I won't beg for forgiveness Cause i'm a trooper and i know who the And a drop down, So I'ma say one line huh? My L-O-V-E-H-O-N-E-Y I can't find You're gonna make me love somebody else If you keep on me what is this you put the brother back to the wall like an amateur but i play professional sexual exceptional a veteran i'm better than the an average and i score much cool points yes for having you for companionship read my lips 100% I love from earl the poets don't trip Counterpoint, I We zijn er dringend op zoek naar een half miljoen luisteraars. Jij kunt helpen. Bel je vrienden en vertel ze over counterpoint. I freak Counterpoint weer een warm hart toedraagt en dat zijn er erg veel trouwens de reacties die we binnenkrijgen op counterpointfm@hotmail.com. dus counterpointfm opstaartje hotmail.com change the very best in you hij mocht vanavond gewoon niet ontbreken en daarvoor de Jones Girls met You Gonna Make Me Love Somebody Else dan dit uit 99 Richard Elliott en de vocalen zijn van Sida Garrett voor de gelegenheid This could be real, of Counterpoint it oh, out as brave. The right. Koop de 923 Counterpoint High Freak FM Negro again En Akwiti Aquita Esquina Oké, okay, daarvoor nog Richard Elliot En This Could Be Real Oké, okay, nog even op de valde voor 2612-2002 Het e-mailadres Type CounterpointFM at Hotmail En alles komt voor elkaar Dus Counterpoint at hotmail, Sorry, CounterpointFM at Hotmail.com wat voor 12 en deze op je radio, een hele mooie van de Whispers. Innocent. op Counterpoint, High Freak FM 923 en Music and Wine daarvoor nog Kel Jason en 16 Stories Uiteraard zijn we morgen ook weer van de partij op Counterpoint, High Freak FM Die ook onder andere draaien zijn uh, Rob St. Johan en uh, Dekker Hoog waarschijnlijk ook Misschien uh, kunnen we ook nog uh, Mark Sanders uh, begroeten en over Mark Sanders gesproken Die draait zo direct tussen 12 en ik zet hem voor het blok. Twee uur. Wat dacht je ervan? Ja, prima, zegt hij. Dus is tussen 12 en 2. <laughs> Volgens mij zijn die al wat anders. Oké, okay, dan, dat moet er zijn. Dekker en Nikos. Uh, pardon, bin, maar dan zeg ik ben er zeker dat de steeds. Hè? <laughs> nou goed, uh, een slecht begin en een slecht einde. Wat kunnen we nog meer wensen? Oké, okay, dan. Het nummer 2, reageren. je bent het is kande.fm, het hotmail dus hotmail.com. Sanders, blijf lekker luisteren, we spreken elkaar later weer als laatste. Enchantment and somebody's loving you. Tot later.